Doe Nu val nou alsjeblieft niet weer in slaap, want dan kan ik het je niet eens vertellen. Ik ben wakker. Huuuuh, ben je wakker. Uh, uh. Luister dan even! De, die Rijn, hè? Die had. Uh, bah, nou snurkt hij alweer. Dat, dat, dat is jammer, want ik wou het zelf best nog eens een keertje horen. Nou ja, ik moet dan maar zien dat ik weer iemand anders vind. Oh, oh, daar is Wipper! Ah, die wipper. Weet jij al hoe ik... Ah, ja, Paulus. Dat heb je me toch al lang verteld? Oh ja. Hoe ik reed de vos. Ja, bij de neus gehad heb. Ja, daar weet ik alles van. Je hebt het me al drie keer uitgelegd. En je wilt het niet een vierde keer? Oh nee. Daar is het nieuwtje nou toch wel af. Maar, maar, maar daar is Moe. Misschien wil hij het wel horen. Oh ja. Moe? Kom eens hier, Moe. Ik moet je wat vertellen. <lacht> Fijn, Paulus, als het maar niet dat verhaal is over die vos en die hobbelde bobbelde piepers, want dat ken ik al. Oh, ken je dat al? Met nou, dat verhaal, was het? Dat trek het je niet aan. En, en o, ha, ha, ha, dan keer beter. Jammer, zou ik nou huis iedereen gehad hebben? Wacht, daar zie ik uw weer. Zeg, uw ook. Wat is er, Paulus? Heb ik jou al verteld hoe ik reinde, vos? Paulus? Als je nou nog één keer rijden de Vos zegt, dan, dan, dan spring ik uit mijn vel. Ja, uit mijn vuil. nogal wel zo'n tabelijk. O, oh, neem me niet kwalijk, kukkenboer, ik dacht dat je het nog niet wist. Het spijt me helemaal zeer tabelijk, maar ik wist het al. Maar daar is Salomo, misschien kan je dit nieuwtje aan hem kwijt. Heb jij een nieuwtje, Paulus? Ja, Salomon moet je horen, Rijn de Vos had... Het... Ah, uh, gauw op, wil je me nou voor de 21ste keer vertellen dat je Rijn de Vos hebt meetgenomen? Oh, wist jij het ook al? Of ik het weet, ik krijg een ravenwippap van, Met het heen en weer, ik word tureleurs. Nou, stil maar, ik zal wel niks meer zeggen. Met een beledigd gezicht haalt Paulus zijn schouders op en wandelt weg.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 Inderdaad, Paulus. Ik vind het geweldig. <hél> en ik ben heel blij dat je me deze geschiedenis verteld hebt. Wat, wie ben jij? <hielule Honestly> Rijn de Vos, ja, die ben ik, ja. Kijk maar, ik zal even tevoorschijn komen. Zo. Nou, kan je meer van me zien dan alleen mijn deus. Lief, help, dat had ik moeten weten... Verschrikkelijk dom van me? Och, Paulus, trek het niet aan. Als je nou eens een keertje bijzonder slim bent geweest, dan kan je ook wel weer eens een klein dommigheidje veroorloven. <lacht> ja, ja, dus dat was het geheim van al die malle bommeluppendiepers. Ik moet zeggen dat het een pak van mijn hart is, want zie je...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 Uwuburu en Salomo hebben het hulpgeroep opgevangen. Maar wat zeggen die tegen elkaar? Ho, ho, hoor je dat? Paulus vertelt zijn mooie verhaal weer. Tja, blijkbaar heeft hij toch weer iemand gevonden die naar hem luisteren wil. En hij doet precies na hoe vos om hulp schreeuwde. Zo is het. Help, help. Ja, dat riep vos. Zo heb ik het Paulus al 21 en twintig keer horen voordoen.